40, 50 meter, dit soort uh, ja. shirt gelanceerd wordt. Ja, Ik zou met melk niet zo hard gereden op een t-shirt als ik er zo dichtbij stond. Sokken, sokken, sokken, Want... <laughs> er zitten oude sokken in hoor. Nou, nou, als ik maar die niet zou dragen, oud... zijn, Theo. Sokken van twee jaar geleden. De sokken van Theo een jaar worden nu het publiek ingeschoten. Er is hier nou, een dat, dat er zo veel vraag naar is hoor. Ja. <laughs> Dat begrijp ik wel. 10, ja, 10 tegen 0. 10 0 voor het Nederlands team en uh, Sidney de Jong, de uh, catcher van het Nederlands team... ...die is uh, oh, oh, vanavond oh, oh, aan oh, slag. Oh, Nou, Ik zou toch niet gaan mikken nou vriend. Want, dan, ja, dat ja, heb je met die jongelij. Iedereen is enthousiast, maar om nou mijn leven in de waagschat te leggen voor een t-shirt... ...ik had mijn moeder beloofd een mooiere dood voor me uit te zoeken. Sidney de Jong dus, aanslag. Terug naar de wedstrijd, want daar gaat het hier om. Uh, 10-0 in de uh, zesde slagbeurt voor het Nederlands team. En uh, eens even kijken in hoeverre zij in staat zullen blijken om wellicht de voorsprong nog verder uit te breiden. Alle slagmensen aan Nederlandse zijnde zijn op enig moment wel succesvol geweest. En in ieder geval op het hong geweest. Dus uh, ja, je, kan er, uh, je mag er eentje uitpikken. 1 tot op het 9. Kies u maar en het is uh, succesvol vanavond. Sidney de Jong dus met twee slag. Eén bijt. Voorsprong. 10-0 voor Nederland. Nog geen mensen op de honken. Geen mensen uit. Dat is de stand van zaken in deze gelijkmakende slagbeurt van de zesde inning. Een puntje erbij. En misschien nog een tweede puntje erbij. En we weten bijna zeker dat we in zeven innings, of beter gezegd in zes en inning klaar zijn. Aan De Jong de taak om te kijken of dat te realiseren valt in deze gelijkmakende slagbeurt. Dit uh, is nou. niet goed. Dit is een uh, flinke swing en uh, ja. prima doorgehaald. Maar geen bal geraakt. Nee. Nee, Letterlijk geen bal geraakt en dan ben je klaar. Alsof hij met een surfplank aan de slag Het ja. ging echt uh, volledig in de rond, Sinti uh, hey, De Jong. En uh, kansloos op uh, de bal van Kroes uh, dit keer. Drie slag, dat is zijn, uh, zijn lot. En is daarmee de eerste nul in deze zesde slagbeurt voor het Nederlands team. Naamgenoot Bas de Jong inmiddels uh, in het slagperk gekomen. En kijken wat hij kan uitrichten op Kroes. Die dus uh, inmiddels toch al wel een staat. balletje. Nou bal aan de binnenkant. De Jong moest zelfs even uh, de buik inhouden. En een klein sprongetje elegant naar achteren maken. Om de bal te ontwijken. En uh, dan kun je er uh, nou bijna... Ik zou geen vergif innemen voor Hongbal maar... Je zou vermoeden dat er nu een bal aan de buitenkant komt voor de Jong. En ja hoor, dat kon ik het toch aardig inschatten. Een, uh, een nuttige tik van uh, Bastion. Dus een, wederom een honkslag noteren wij voor Bastion. Het is de elfde in zijn totaliteit voor het uh, Nederlands team vanavond. En eens even kijken, het is de tweede voor Bastion himself. Dus uh, hij kan uh, in ieder geval terugkijken, uh, nu al op een... Uh, een hele leuke avond in, uh, als ik het goed heb, zijn eerste Haarlemse Hongerweek. Dan neem je dat toch maar eventjes mee. Dat je uh, bij kan schrijven in CV'tje. Dat je Cuba in ieder geval uh, tot aan de zevende inning -10 op 10-0 hebt gehouden. Daar gaan we niet helemaal op de stand vooruit lopen. Maar het ziet er vooralsnog zeer rooskleurig uit voor, uh, voor dit Nederlands team. Kijk, even op mijn uh, klokje zie ik dat we de 10 uur inmiddels uh, gepasseerd zijn. En stel ik voor dat we toch eerst eventjes uh, echt naar het nieuws gaan. Deze partij die zal nog toch nog wel eventjes uh, doorlopen in de gelijkmakende slagbeurt van de inning. Leid. Nederland dus met 10-0 man uit en Bas Jong op het eerste ongekomen. Engelhard aan slag. Vanuit het bim Honkbalstadion. dit is Radio Honkbalweek. Met het nieuws van 10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal.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 In Leidsendam heeft het internationale Hariri-tribunaal zijn eerste openbare zitting gehouden. Het hof doet onderzoek naar een moordaanslag van begin 2005 op de voormalige Libanese premier Hariri. Het tribunaal vlakbij Den Haag heeft nog niemand aangeklaagd. Vandaag werd een klacht behandeld van een Libanese generaal. Die werd in 2005 met drie andere topofficieren op last van een VN-commissie gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid werden uiteindelijk vorig jaar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. De generaal wil van het Hariri-tribunaal zijn hele dossier hebben... zodat hij in Libanon via een rechtszaak eerherstel kan afdwingen. In Zimbabwe hebben aanhangers van president Mugabe hun bezetting van een grote Duitse boerderij beëindigd. De Duitse regering had gedreigd met strafmaatregelen als de bezetting niet werd opgeheven. Tientallen aanhangers van president Mugabe namen begin vorige maand het boerenbedrijf van de Duitse Petsold in. Zonder dat de Zimbabweanse politie ingreep. Op dezelfde manier werden de laatste jaren veel boerderijen van blanke boeren bezet en onteigend. De Duitse regering had Zimbabwe gewaarschuwd dat het kon fluiten naar 16 miljoen euro ontwikkelingsgeld als de bezetting zou doorgaan. Het is voor het eerst dat Zimbabwe in zo'n kwestie is gezwicht voor buitenlandse druk. Het weer, vanavond valt er lokaal nog een bui. Vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen broeierig warm bij maximaal tussen 25 en 30 graden. In de loop van de middag neemt de bevolking toe en trekken er stevige onweersbuien over ons land. Dit was het NOS Journaal. Live. Live vanuit het Pim Honkbalstadion Radio Honkbalweek Dit is Radio Honkbalweek met de wedstrijd Nederland-Cuba. Radio Honkbalweek Zit ik even te kijken wat er op het veld gebeurt nadat Sidney de Jong met drie slag van de kant ging kregen wij Bastion met een honkslag en Brian Engelhardt met een honkslag Kemp is inmiddels de 2-0 bij Nederland. En ik heb niet helemaal gezien, was dat met drie slag? Nee, het was binnenhoog. Binnenhoog? Ja, dat is de buitenspelregel van het honkbal. Die uh, kun je thuis uitleggen. En dan uh, moet je vragen: heb je hem nou gesnapt? Leg hem mij dan even uit. En ik krijg je een heel wazig antwoord. Binnenhoog wil niet veel meer zeggen dan dat er uh, met 0 of 1-0 en het eerste, tweede of het eerste, tweede en derde honk bezet een bal geslagen wordt. Die, na beoordeling van de scheidsrechter, redelijkerwijs door een infielder te vangen is. O. Oh. En als u het goed weet herhalen, onder de goede inzenders verloten we twee LP's. Nee, Hij ziet, uh, al uit. Hij ziet nu al wel uit. Uh, het is een regel uh, ter bescherming van de uh, verdedigende partij. Het zou namelijk uh, zo kunnen zijn als je een bal hoog slaat in het binnenveld. Dan zou de verdedigende partij de bal expres kunnen laten vallen, oprapen en een heel eenvoudig dubbelspel maken. En wat gebeurt er dus op het moment dat die bal hoog wordt geslagen in het binnenveld, dan is de slagman is automatisch uit. Die wordt al uitgekold door de scheidsrechter. En daarmee verdwijnt dus uh, de gedwongen loopsituatie uit het spel. Mogen de lopers eventueel wel lopen, maar uiteraard pas nadat de bal gevangen is. Nou. Dank u voor deze uitleg. Heel fijn, ik hoop dat u het allemaal begrepen heeft. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met Laura Witbraat. Zij zit in de studio op 023 525 0505 En zij is ook volledig op de hoogte van de binnenhoogregel bij het honkhal. We zijn uh, uh, dus nog steeds succesvol bezig voor het Nederlandse team. Met de klap en die stuit het bij het tweede honk en dat wordt niet bezet. Maar dan is de bal wel heel snel bij het eerste honk en is hij alsnog de, de derde nul. Het zag er goed uit voor Duursma, omdat dat tweede honk onbewaakt was. Maar de korte stop pakte de honk prima over van de tweede honkband. En gooit de bal heel snel richting de eerste honk. En daar neemt Mendoza de bal dankbaar in ontvangst. En zo komt er een einde, eigenlijk ook een vrij vlot einde. In dit geval aan de zesde inning. Waarin Jong en Brian Engelhardt de ontslagen voor Nederland produceren. Maar er verder geen scores waren. Nog drie nullen wellicht. En we gaan dus door naar de eerste helft van de zevende inning. Een 10-0 voorsprong voor Nederland. Booker Check in the casino, take your bake before I Lady Kaga met Pokerface om ruim 10 minuten over. 10 uur luistert naar Radio Hommelweek op de 107.3 FM met de wedstrijd tussen Nederland en Cuba. 10-0 is de voorsprong van het Nederlands team. In de eerste helft van de zevende inning en bij het wisselen van de ploegen zei collega Peter van der Haart, al nog 3-0 en we zijn klaar voor vanavond. Wie had dat gedacht toen wij om 8 uur begonnen aan deze partij? Wat vertraging door de regenval eerder op de dag. 10-0 en wel op dit moment aanslag. Wel een man op het eerste honk bij Cuba. Met uh, nummer 40 is dat Merino. Die kwam daar door een honkslag op het gooien van een nieuwe pitcher bij Nederland. Dat is Asjes, werper van uh, Pioniers. 24 jaar, hij is van Kampen komen aflossen en het heeft er toch wel schijn van dat Nederland gaat proberen het in deze periode, in deze inning af te maken. Kijken of dat gaat lukken als Asjes de volgende bal loslaat. Dubbelspel, maar die wordt goed geraakt. Maar dubbelspel dreigt en wordt goed uitgevoerd. Ja, er valt eigenlijk niks op aan te merken op hoe dit Nederlands team vanavond speelt. Prima gespeeld naar het tweede honk en vervolgens doorgetransporteerd naar het eerste honk. En dus zowel Merino als Bel gaan uit. Met dank aan de korte stop Duursma die de bal inlevert bij tweede honkman Kemp. En Kemp vervolgens naar Engelhard. En zo staan er direct al twee 0 op het bord. En is het aan Zamora om het nog wat te trekken voor Cuba... ...maar het zal niet veel langer meer gaan duren, Peter. Het is het derde dubbelspel dat het Nederlands team hier vanavond laat zien aan het publiek. En wat dat betreft dus uh, nogmaals onderstreept dat het zowel in aanvallend als verdedigend opzicht... ...echt gewoon een maatje te groot is voor Cuba. Ik uh, had nooit verwacht dat ik dat vanavond zou moeten zeggen hier. Ja hoor. En het is één het is klaar. Ook Zamora bakt er niet veel van, van. vanavond. 4 naar 3, oftewel een aangooi van de tweede hond naar de eerste hondman. Dat is zijn lot en dat is het slotakkoord van deze wedstrijd. Die in krap twee uur en een kwartier met 10-0 gewonnen wordt of door het Nederlands team. Legendarisch. Inderdaad, onvoorstelbaar, legendarisch, historisch. Op de 25e Hanemse Hongbalweek is historie geschreven... als het gaat om de onderlinge resultaten in de wedstrijden tussen Nederland en Cuba. 10-0, de winst voor het Nederlands team. Radio You were my son, you were my We I loved you, no, no. So you took a chance, you made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what you did. I already know I've found a yeah. plan. There's just no chance when you can don't They'll never be said about it, you told me you love me, why to leave me, all alone, now you tell me you need me, then you call me, on the phone, girl I refuse, you must have me confused, with some other guy, bridges go burn, now it's your turn, to cry.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 Don't have to don't say what you did I already know, I already know. I'm coming out from him uh. Now there's just no chance no He and me You'll never be. And Don't it make you sad about me Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn. To cry. To cry. Go, me rhythm, go, on. go on and just. Call rhythm. Go on. go on and just. Call rhythm. Go on it just. Go on and just. The damage is done, so I guess I believe. Done, so I I oh, oh, oh, oh. The damage is done, so I guess I leaving oh, oh, oh, oh. Yeah. The is done, so I guess I don't have, don't have to say what you did I already know, I already know. I uh. no chance, no chance. Me. You and me Don't care it make you say no? I'm not the only Live, live vanuit het Pim Honkbalstadion. Radio Honkbalweek. 107.3 Dit is AHW Today. Radio Honkbalweek. Goedenavond, mijn naam is Edgar van Gennep en dit was dag 5. We zijn op de helft van de 25e Haarlemse Honkbalweek. De dag dat chinese Taipei zijn eerste wedstrijd won in dit toernooi, dan wel van Japan met 3 tegen 1, de regen 1 uur vertraging verzorgde tussen de wedstrijd Nederland en Cuba. Hij begon in plaats van om 7 uur om 8 uur. En Nederland uiteindelijk in een wat mij betreft dramatische wedstrijd won van Cuba met 10 tegen 0. Yes. Eugene Kingstale staat bij me, Edgar. Hij is de man of the match na de wedstrijd van vanavond. Ja, een historische wedstrijd Eugene. Ja, prachtig, um, ja, uh, echt voor het publiek ook. Uh, we hebben echt goed gespeeld vandaag. Um, ja, we, uh, met z'n allen hebben we echt uh, onze taak gedaan. Um, gewoon, uh, gewoon hitjes na hitjes. En, uh, gewoon op die hangen komen en uh, ja, uh, zoeken komen erin Dus uh, het was echt leuk. Kon je het wel geloven eigenlijk in het veld, hoe de wedstrijd zich ontwikkelde? Eigenlijk vanaf het begin af aan ging alles goed. Ja, ja, ja. Uh, ik bedoel, ja. Kijk, uh, um, Cuba is eigenlijk de favoriete team uh, uh, um, overal. Maar... Als wij goed tongballen, ja, kunnen we gewoon van hun winnen. En uh, dat hebben we gewoon uh, vanavond gedaan. Um, we moeten gewoon zo blijven spelen. En uh, ja, ik denk dat we hebben gewoon kans om te winnen. Dus uh, uh, um, voor ons uh, is het uh, niet makkelijk. Uh, maar uh, als we met z'n allen doen uh, uh, die taken dat we moeten doen op het veld, uh, ja, uh, het kan gewoon lukken. Maar je kunt de wedstrijd winnen, maar je kan een tegenstander ook met pek en veer uh, de stad uit Sodomieter, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. ik bedoel, uh, ja, het is. Uh, Zoals ik net zei, het is, ja, als je op het veld komt moet je gewoon goed, goed presteren. En uh, gewoon uh, foutloos spelen tegen zo'n club. En als je dat doet, uh, krijg je dit. Dus uh, van, vanavond was het echt prachtig. 6,5 inning. Uh, Marco Stovelaar heeft het even uitgezocht. De grootste inlag ooit van Cuba was tegen Japan 10-1. Nou, hij staat nu uh, vandaag genoteerd. Ja, zeker, zeker, zeker in de boeken. Uh, voor, mij, voor mij is het ook uh, de eerste keer. Maar ik, ik, ik denk dat uh, voor die jongens ook, uh, voor die nieuwe jongens ook, het is echt een prachtig, prachtige wedstrijd. En, uh, ja, maar um, uh, ze hebben het ook meegemaakt. En uh, ik bedoel... Uh, uh, als je zo blijft spelen, kun je, kun je van, uh, uh, van uh, alle ploegen winnen. Dus, uh... ja, want het is wel duidelijk nu, hè? Nederland is wel uh, favoriet nummer 1 voor de eindzegen nu. Ja, nu wel. Nu wel. Maar ja, uh, het is niet afgelopen. Hè? Uh, we moeten gewoon uh, doorbikkelen uh, uh, ja, uh, tot, tot, tot die einde. Uh, het, is, het is nog niet klaar tot, uh, tot de laatste wedstrijd. Gisteren stond ik hier met David Bergman, die was toen de man of the match. Jij hebt ook van die sloffen gekregen met Delft Blauw opdruk. Wat ga, wat ga je daarmee doen? Ja, het is, het is een goede herinnering voor mij. Um, ja, man of the match in Arnhem's Angle Week. Ja, het is echt uh, prachtig. Dat, dat ga ik ook uh, echt bewaren. Dus uh, het is echt leuk. We krijgen toch een mooi plekje? Ja, zeker. Zeker weten. Zeker weten. Na, na, na zo'n potje? Ja, zeker weten. Zeker. Ze zullen, zullen jou altijd blijven herinneren aan deze historische avond. Ja, precies. Ja, zeker tegen Cuba. 10-0. Ja, goed. Prachtig. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Eugene Kingsel was dat na de 10-0-zegen in 6,5 inning van het Nederlands team op Cuba. Historisch. Inderdaad een historische overwinning. Um, het zal mij benieuwen wat de heren van de potie daarvan vinden. Ik heb de wedstrijd in zijn geheel ook dit keer mogen zien. En ik ja, vond hem toch eigenlijk wel een beetje dramatisch. We gaan eens kijken bij Edward. Edward ben je er nog? Edward is weg. Wij gaan ook weg. Wij gaan namelijk luisteren naar muziek. Dit is de formatie Kane en Down on Me. Straks Lives. vanuit het Pindeljee Hongbalstadion. Dit is de Radio Hongbalweek. Straks natuurlijk schuift hier aan tafel aan onze legendarische possie. De drie mannen die denken dat ze verstand hebben van de hongbal. Die denken dat ze kunnen voorspellen hoe die wedstrijden hier gaan. Het plein achter het stadion loopt vol. Het is gezellig op de 25e Haarlemse Hongbalweek.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 hebben we een hekel aan de regen hier bij de 25e Haarlemse Honkbalweek. Maar wat is hier lekker deze plaats van. Kane? je luistert naar Radio Honkbalweek te beluisteren op de 107.3 FM. En wereldwijd op www.honkbalweek.nl. Dit is HHW Today. We verspreken de dag van vandaag. Eindelijk wist Chinese Taipei tijdens de 25e Haarlemse Honkbalweek een overwinning te noteren. Japan werd terecht vanmiddag met 3-1 verslagen. De manager van Chinese Taipei, Chen Chai Chin, is blij... ...maar verwacht nog veel meer van zijn team. Ik denk dat we hem beter en beter better, uh in het bedrijf en het bedrijf... ...especially vandaag's bedrijfers. Ja, want hij 9 innings That Dat was heel goed. Ja, ik denk dat hij langer kan it's Dat is geen no probleem. Dus yeah. so, uh, 4 games, 1 win... After eight games, how, how, how many times do you think you will win? Yeah, uh, maybe we're got to do our best. We hope we can win, win, win every game the, uh, up to tomorrow. Is it more special to win from Japan than from other teams? Yeah, Japan they're a good team, uh, The team teamwork is very good. Um, en de pitchers het is Niet goed, power, maar ze kunnen de job heel goed doen. Dat is dus een duidelijk verhaal. Chinese Taipei verwacht meer van dit toernooi op naar hun volgende overwinning. Het is half elf, je luistert naar Radio Honkbalweek. Wij gaan luisteren naar muziek van de Electric Light Octra. Zo'n plaat onderbreken natuurlijk graag voor verslaggever Peter van der Aert... die bij de zoetwarenkraam staat samen met een speler van het Nederlandse team. Ja, hier voor mij staat met bloemen in de handen Danny Rombly. Ik moet je dubbel feliciteren vanavond. Ja. ja, ik denk het wel, ja. Als eerste prachtige lidmaatschap van verdiensten... voor al jouw verdiensten voor het Nederlandse hondbal. En je had het niet mooier kunnen vieren, dat feestje dan met zo'n zegen. 10-0. Wat, wat, wat ging er door jullie heen? Ja, we waren, tegen Cuba zijn we altijd helemaal opgepompt om te spelen. Dus uh, ja, alles viel ook gewoon vandaag. Dus, uh... en, en alles lukt, hè? Zowel maar ook verdedigend, aanvallend. Jullie waren zo scherp aan slag. Met name zeer gedisciplineerd, vond ik. De goede ballen pakken. Was dat een beetje het geheim, het grote verschil tussen jullie en Cuba vanavond? Ja, sowieso. Tegen Cuba moet je altijd scherp zijn en... en, en... En vooral verdedigend moet je geen fouten maken. Want de fouten straffen zij gelijk af. En uh, ik vond trouwens ook door de pitching was ook gewoon geweldig. En uh, ja, zowel met slaan alles viel. Ja, of het nou Boyd was die uh, uitstekend uh, begon in die eerste vijf innings van Kampen. Uh, uh, uh, Eén hongslagje tegen, maar daarna gewoon super verdedigend. Drie dubbelspelen gemaakt. Ja, het is echt, uh, dit is bijna niet te geloven hè? Nee, nee, ja. Ik, het is nog niet helemaal tot me doorgedrongen, maar uh, misschien later. Maar uh, ja, echt een superwedstrijd. Hoe, uh, hoe, hoe moeten we hier nou weer de focus pakken? Want je moet, uh, je moet nog een natuurlijk. En uh, je, je bent geneigd om met je hoofd in de wolken te lopen. Nu. Nee, eigenlijk niet. Ik, ben niet echt, we zijn, ik denk niet echt dat we daar geneigd aan zijn. Maar uh, ja, morgen is gewoon weer een nieuwe dag. En uh, we moeten gewoon weer er tegenaan. Het was geweldig om naar te kijken. Heel erg uh, gefeliciteerd namens het hele stadion. Met het lidmaatschap van en een prachtige zegen. Dankjewel, Denny. Dankjewel. Tot zover collega Peter van der Aert in gesprek dus met Danny Rombly. Je luistert naar Radio Honkbalweek op de 107.3 FM en natuurlijk wereldwijd op www.honkbalweek.nl. En ik ben ondertussen aan het luisteren of wij hier op het terras te horen zijn. Want ik heb een dienstmededeling. Daar heeft u thuis niks aan, maar de mensen hier wel. Namelijk Duncan van Brecht is zijn oom kwijt. Wij hebben hem gevonden en u kunt hem afhalen bij de studio van Radio Honkbalweek. Hij uh, zit uh, bij mij aan tafel. Misschien dat hij straks nog wat zinnigs te melden heeft over de wedstrijd. Duncan van Brecht is zijn oom kwijt. En u kunt hem ophalen bij de studio van Radio Honkbal Week. Mensen die we niet kwijt zijn, zijn de mannen van de potie. Daar zijn ze weer. Live vanuit het Pimolier Honkbalstadion. Dit is Radio Honkbal Week. Met de mannen van de Possy. Heren, goedenavond. Hebben jullie een fijne, leuke, gezellige, amusante dag gehad? Ik wil mijn ja, geld dag. terug vanavond. Oh, ja. stop. We gaan ja? meteen lekker, uh, lekker binnenkomen. Op links hier. Ja. Hij <laughs> wil zijn geld terug. Ik heb wel een leuke dag gehad. Jawel. Ja, ja. je, je hebt een leuke dag gehad. Ja, leuke avond. Leuke avond. Ja. ja. Kijk, nou toch eventjes. Dus uh, bring nou. Weg, Mooi. eventjes. Inkoppertjes. Nee, Dat werkt toch niet zo? Nee. Is er een hommel dit? Oké. Okay. La, laten we in chronologische volgorde zeg maar, deze dag dan even doorlopen. Jullie werden, jullie werden vanochtend wakker en toen was alles positief. Yes. Eerst Mooi. Nog twee, dat hoor. <laughs> ehm, nee, was... wedstrijd 1, Laten we daarmee uh, daar beginnen. Ja, de Chinezen, die Chinezen waren, zoals we gedacht hadden erg sterk. Ja. Ja, die hebben gewoon gewonnen, van Japan. Ja, mooie uh, mooi pot. Ja, ik denk dat, dat, dat China en Nederland de beste ploeg heeft op dat moment. Ja, dat... Uh, dat je te beweren. Ja? Ja, want, die, die, die die die kunnen gewoon derde worden misschien nou, nog stuntje. tweede misschien nog stu tegen cuba ja nou, wel een ja laten we het cubaanse team noemen een, een Cubaanse team heeft uh, dik verloren voor nederland ja. ik, ik kan me niet voorstellen dat dit het, HET cubaanse team is dat, dat is dus, oké okay. um, wij, wij, wij gaan, wij gaan hier, hier heel even luisteren uh, naar mijn uh, collega Peter van der Aert. Want uh, Peter. Ja, Edward. Edgar. Edgar. Jij loopt rond. Nou, ik sta nu en ik sta met uh, uh, de manager van het Nederlands team, Jim Stokel. Uh, Mr. Stokel, congratulations on an historic win. Thank you, it was a really good night and the guys played exceptionally well. The uh, four of the team players were decorated because of all they did for Dutch baseball. They couldn't have given themselves a better present than this. No, that's right. And we we've selected a veteran team for this year. And uh, these guys are really coming together. We got Gene Kingsale back tonight, who hasn't played for a while. Um, so he was in the lineup. I really liked our lineup tonight. And they came out swinging the bats. Leon Boyd did a great job. So it's good. But tomorrow's another day. <laughs> they, did, they did the same. Uh, They were offensively and defensively, they were awesome tonight. Everything worked out fine, especially play discipline. Was that one of the secrets? Yeah. I think that's, uh, we we know we're going to pitch and play defense. And so, you know, when you come into a tournament like this, it takes you a couple games to get used to, to the pitching. The pitching's pretty good here. And so the first couple games, you know, we were not as selective as we needed to be. And tonight we really were. I mean, we we got pitches to hit and we hit them, and that's, that's a sign of a good lineup. It is. What... What was your assignment you gave the team? Go in as aggressively as you can and try and get a, a head start as soon as possible? Yeah, you always want to do that. And again, I, I'll point to Gene Kingsale leading off. You know, he's a guy that's had major league experience, and he, he's been a little hurt this year, and he fouled a ball off his foot the first Cuba game. So he's been out until tonight, Um, and he sets the tone for everything. I mean, he he really starts things. And, you know, we had a long rain delay. It's the second night in a row. So... You get a little itchy and uh you know fortunately we came out and went went out hard you're, you're confident for the rest of the tournament well every day is new you know I, i'm really h happy with the pitching i mean uh, what's really strong about this team is our pitching and defense there'll be nights when we don't hit like tonight but you see every game we've played we're going to be in every game with the pitching and defense okay well thank you very much and uh Good luck on the rest of the tournament. Thank you. Enough, You're welcome. Oké. Okay. Dat was uh, Jim Stokel, de manager van het Nederlands team. En zoals hij zei, hij was zeer tevreden. Met name in verdedigend opzicht prezen hij zijn team. De pitchers hebben dat gedaan wat je van ze mag verwachten. Leon Boyd van Kampen en Asje. Zij deden hun job. En er was een uh, speciaal complimentje nog van uh, deze manager voor Eugene Kingsdale. Een man met veel ervaring die als openingsslagman vanavond voor het Nederlands team liet zien dat dat vertrouwen wat uh, Stokel in hem heeft. Terecht is Kingsdale sloeg goed, maar was ook in verdedigend opzicht uh, ijzersterk. Ja, en dat is dan heerlijk voor dit Nederlands team. Een ervaren line-up, zo noemde Jim Stokel zijn team van vanavond. En ze hebben er allemaal een prachtige ervaring bij. Een historische 10-0 zegen op Cuba. Duidelijk verhaal dus van de manager van het Nederlands team. Wij gaan natuurlijk verder praten over deze wedstrijd... met de mannen van de, possie. de Posse. De Possy met Henne, Jos en Wim. Henne, jij hebt, jij hebt mee zitten luisteren... met het, met het interview van de Nederlandse teammanager... met Jim Stokel. Um, heeft hij gelijk? Was Nederland echt uh, top? Ja, ik vond het heel goed. En vooral, uh... Jij bent... Uh... Vooral de pitching, Boyd, ja. vond ik heel erg goed. Ja, Die hield het allemaal heel goed onder controle... En uh, ik vond dat er goed geslagen werd en uh, heel agressief rondlopen. Dus ik, ik, was, uh, ik vond een goede wedstrijd. Goed. Goeie goed wedstrijd ja. Ja, mooie wedstrijd, mooie ja, wedstrijd. Helemaal top. Um, links van mij er, er, er, roept iemand aan het, aan het begin dat hij aan het woord was. Uh, ik wil mijn geld terug. Ja, ik vind, Dit heeft niks met honballen te maken. Dit is weggeven. Ja. Dat meen ik echt. Die wedstrijd is gewoon verkocht. Nou, of, of, hoe je het noemt, noem je het, maar ik vind het we niks met honkbal te maken. Nee. Waar, waar ligt dat nou aan? Een ja, instelling met... van de Kubanen gewoon. Ja? De een of andere manier. Ze moeten nog twee keer daaruit spelen. Hè? Misschien dat ze gewoon zeggen: dat het het deze volgende pakken we wel. Maar is, is dat de mentaliteit waarmee de nou, Kubanen hier, hier op een honkbalveld staan? Maar kan je zo... me dat bijna niet voorstellen? Nou, je ziet ook met een as te slaan, hoe ze naar de honk te lopen. Op besloffen. Geven geven het gewoon op. En je denkt, ja, dat werkt niet helemaal. Nou, ik vond die eerste pitcher die ze erop hadden. De jongeren straalden ook echt uh, zeg maar een soort van nat krantgevoel ja, uit. Ja, nou, dat bedoel ik. We er wat heb je hier te zoeken vanavond? Ja. Ja, die jongens hebben natuurlijk gauw door dat, dat het Nederlands team een maatje te groot is voor een derde rangse Cubaans team. Het Nederlands team kan in principe als ze een goede dag hebben van het A-team van Cuba winnen. Ja. Nou, en dit is natuurlijk helemaal geen A-team ja, van we Cuba. We gaan nu wat tegenkwas, zeg ik. Dit is gewoon een edel jeugdteam met een paar rutiniers erbij... En dat is, die mensen hebben gauw door dat ze hier helemaal tegen het Nederlands niks te zoeken hebben. Ze moeten potjes winnen van van, van de jongens, van die jonge jongens, van, van van Japan en van Taiwan. En dan met po, po, po, potje van, van Amerika ja. en dan, uh, dan kan je weer oh, komen in Cuba. Ja, zo is het. Dus al met al is hebben we. Uh, hebben is een... zo wat je zegt? Het gaat de hele wereld om natuurlijk, dat is in de nou, ja, Ik Ik heb begrepen uh, voor aanvang van het toernooi, uh, als ik allemaal een klein beetje gelezen heb... dat uh, de Cubanen met de doelstelling hier naartoe gekomen zijn om deze week te winnen. Ja. Want ze hebben natuurlijk twee jaar geleden echt in de finale op zondag echt op een pak slaag gehad ja. van Amerika. Dat zit ze nog steeds dwars. Ja. Dus er is vanuit Cuba gezegd, luister wat er ook gebeurt... J Jullie gaan hier gewoon lekker die hoembalweek winnen, punt. Ja. Ja. Maar als ik ze nu zie staan, uh, Hennen, dan denk ik bij mezelf... joh, had lekker op je hotelbed ja, blijven ooglicht. liggen. Ja, nou, vanavond uh, waren ze ongeïnteresseerd, dat is waar. Maar het ja. doet niks af aan wat Nederland heeft laten zien. Ik bedoel, nee. Ze hebben goed ja, gespeeld. ze hebben lekker gespeeld... en het publiek ja. was er gewoon hartstikke enthousiast door. Ja. En dat nee. vind ik ook heel belangrijk. Ja, bu buiten dat ze goed slaan, Nederland, maakt het veld ook een hele goede indruk. Klopt. Ze maken praktisch geen fouten. Het wordt nee. helemaal een prachtige dubbelspel. Iedereen is heel scherp. Dubbelspellen iedereen... hebben we er drink ik drie van gezien. Zeker. Ja, nee, maar het loopt als een trein. Het loopt heel goed. Cubanen drie fouten. Ja. ja. Nou ja, goed. Doe de fouten. Kan, dat kan, ja. maar dat... Er wordt slecht geslagen door de Cubaan daar staan ze bekend om. Pitching is niet sterk. Nee, ik vond de pitching. Je uh, zag dat zwak. De, de eerste pitcher, die werd behoorlijk geraakt, maar er staat niemand ja. in te gooien. Nee. Dus dat ja, is ze hebben ook. Ze, ja, dat dat ze gewoon al niet meer. Ze. ze hebben gauw door dat gewoon, ja, dat ze, ja. Dat ze gewoon. Want die jongens hebben nu, drie, vanavond, moet ik even tellen, drie pitchers gebruikt, zeg ik uit het hoofd? Zeker. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja. Drie ja. pitchers ja. hebben ze gebruikt. Ja. Ja. Het is toch een beetje een be, beetje weinig als je met 10-0 afgeslagen wordt. Het ja, lijkt me het gek was ook dat er geen coach komt naar buiten. Nee. Even rustig zitten, ja. voor gaat wel goed zo, prima. Einde de wedstrijd en wel lekker weg hier. Ik sprak die jongens voor de aanvang van de wedstrijd, toen stonden ze daar een beetje buiten. Een beetje te hangen, ja. een beetje te doen en ze te zeg, kopen zou. Ja. Ik zeg, ma, ma, haalt dat het nou uit je ritme? Zo'n zo zo ja. uur die, die wat je vertraging hebt. en dan... Komt er ook echt zo'n antwoord in het Spaans uit van ja? Ach, wat zullen we zeggen? Ja, Manjana. Ik zeg, als jullie vanavond winnen van Nederland, wat dan? Ja, dan gaan we in het hotel kip met knoflook eten. Ja, ja, ja daar dus. gaat het over. Maar iedereen komt toch voor deze wedstrijd? heb je, ja, nee, je ja, ja, pot, ja. Dicky, heb, ja, ja. heb je nog een, een uur regendelay? Ja. De regen duurt langer dan de hele wedstrijd. De hoogtepunt vanavond: <laughs> de regen. Ja, dan mensen die proeven te zingen. En... Nee, maar hoe. Ik wil, ik wil Nederland niet te kort doen, hoor, nee, want Nederland klopt. speelt natuurlijk een fantastische wedstrijd. De, de, ja. was goed slaan, goed slagwerk, goed fieldwerk. Het zag, het zag er heel top uit, goede pitching. De jongens moeten zich wel ja. bewijzen hier. Ja. Ja. Maar je hebt Nederland goed met dit jaar. Nederland die, wordt gewoon, is gewoon een hele sterke hommel op amateurgebied. Ja. Je moet wel je grenzen kennen. Nederland kan in principe van iedereen winnen. En de, ja, en zesde, en de zesde u, Olympische Spelen. dat is niet slecht. Het ging goed door vanavond. Dat is, wel, dat is wel zo, maar ik, ik blijf erbij, dat heeft er gewoon helemaal, gedaan. Dus dan, dan, en als helemaal niks gedaan En als het een competitie wordt bij de Haan Hommelweek van nationale ploegen. Nou, dan moeten er eigenlijk nationale ploegen staan en geen de jeugdteams. Want die staan er nu gewoon. Ja, dat ben ik op zich voor een deel met je eens. Alleen aan de andere kant, als je kijkt naar het Amerikaanse team van vorig jaar... dat is eigenlijk hetzelfde team wat er nu staat... Dus Is het zijn het toch, zo? zijn dat nou voor een groot deel wel. Zee, ja, was het team, was het de WK, hè? Er stond er, er, komt de top. En nu zijn op de de, de, de, de de universiteiten spelen aan de gang. Ja. Dus de beste die krijg je niet, helemaal niet. Nee. Maar ja, wil wilden zeggen dat ze geen goed team kunnen samenstellen, maar het zijn wel jonge jongens. Ja. Dus de lange ballen zie je niet, de homer zie je niet. Klopt. Ben ik helemaal een beetje eens. Ja. We hebben er één gezien, hè? Deze week geloof ja, maar van ik. Een, ja, maar van dat nou, we... man, van Nederland. <laughs> je ja. gaat gewoon. Een... Oh, je ja, de de de de hebt gewoon een slaghouding van Homerun uh, hitter. Ja. ja. ja. Hey, uh, uh, nou dan, dan, dan, dan, vergeten we de avondwedstrijd, de middagwedstrijd. Was ja. leuk. Dat was de dag van vandaag. Maar dit was ook leuk om een leuke veel homslagen. De Alleen jammer dat het geen wedstrijd was. Nee, dit de wedstrijd geworden. Hey mannen, ik heb een vervelende mededeling. Goed zo. Ja. Nou, we stoppen ermee. Nee, we <laughs> zijn op de helft. Ja, nou, nog wel... ja, we wel... we, ja, we hebben dan dan we dan dag 5 gehad. Laten la, la, we eens even uh, zeg maar een soort van rondje gaan maken. Ja. Wat vinden wij tot nu toe met wat dat wat we gezien hebben van Chinese Taipei? Oh, ah, dan goed. moet ik Ivo. Ivo mag niet luisteren. Ik vind ze groei in toernooi. Ja, Ik vind het een gedegen ploeg. En ze hebben een. Nou, Ik denk dat ze ver kunnen komen. Dat ze wel wat is gaan winnen. Nou, ja, de de natuurlijk. Ja, maar ik vind het een leuk team. Ja. Zo is het in deze. Dan hebben we dan hebben we Japan. Het het, het ja, mooiste van team aan Japan vind ik het dat, hetzelfde niveau. dat als er een inningwissel is, ja. al die gasten ja, ja. uit die dukken, ja. uitstaan, handjes op de rug van discipline. discipline. Wow. Ja. Mooi hè? Ja, dat is het, dat is het. leuke ploeg. Toch? Het ja, wel, natuurlijk. Maar je moet het wel verhouden hè. Derde gokje, derde. In ik heb ze vierde gezet, jouw ze vierde. Jouw ze vierde. Ik weet ik ben God niet wat ik ze gezet hebben, maar ik vind ze wel uh, Japan wat tegenvallen. USA? Ja. ja, dat is uh, wisselvallig, vind ik. Jonge ploeg, jonge ja. gasten. Ja, die gaan, gaan op pakken hoor. moment, gekke, gekke fouten. Er zijn de, de Duitsers van over de, over de oceaan. Dus die, die, die gaan ook gewoon door. Daarom, ze gaan het proberen, die jongens ja. hier. Zoeken, ja. kijken. Ja. En wat vinden we van Cuba? Nou ja, uh, Cuba is vandaag een beetje tegengevallen. Maar uh, voor hetzelfde geld spelen ze morgen een mooie pot. Ja. Dus uh, we zitten op de helft, precies wat je zegt. Ja, over ja. de helft. Ja, ja. Dus je hebt best kans uh, dat er nog wel wat uh, uit de kast komt. Ja, ja dan, uh, dan hebben we, hebben we nog uh, uh, Venezuela. Wat vinden we daarvan? Nou, erg goed. Oliep ja, dubbels ja, he. uh, hebben ze goede ballen. hele vroeg. Handschoenen, ja, maar echt super. Dus. Dan krijgen we het Nederlands team. Nou, tot, tot nu toe. Die zijn ook een beetje aan het groeien in de, in de, in de, in de competitie. Ja. De eerste wedstrijd was uh, nou ja, stroef, een beetje boerlijk op gang komen. Een beetje gelukkig door een homerun wonnen we dan die wedstrijd. Hetzelfde geldt dat speel je nog 20 innings zonder te scoren. Maar op een gegeven moment beginnen de jongens uh, te slaan. En dat kunnen ze allemaal goed. Nou, ja, die denkt dat Nederland dan gewoon uh, dit toernooi gaat winnen, wat ik ook voorspelde. Ja. ja, als ze doorzetten zoals ze vandaag spelen, dan zie ik het ook wel. Ja. ja. Dan uh, hebben we zondagmiddag Nederland-Cuba. We hebben dan geen finale tijdens nee, dit toernooi. maar wel een leuke pot. Dat zou uh, leuke zou leuke pot, kunnen worden. Ja, ja want ja, Nederland al vier punten voor staat, er is het geen finale natuurlijk. Nee, nee. maar zullen die Cubanen ook niet denken bij zichzelf van joh, we sprokkelen onderweg nog wat bij. En dan vlammen. En dan ja, vlammen? Tuurlijk, ja. dat moet wel. Dat het kunnen. Ik denk het niet. Dat zou kunnen. Erop en erover. Ja, dan gaan we jullie zelf even evalueren. Wel ja. Ja. Toch? Jos, wat, uh, wat vind je van Henne dit toernooi? Doet hij het goed? Ja, hij doet het... Uh, ja. ja. Ja? Ja, hij heeft hij, hij er wel verstand van, hoor. <laughs> niet minder, maar... minder. Maar dat komt omdat Wim van DSS is. Ja, hij weet Is het zo? Nee, hij is een tijd. Nee, ik, wil, wil ik even rechtzetten. Ja. Jos is ja. een DSS'er. Oh. Willem is ook een DSS'er. 40 oh. ja. jaar geleden was je nog bij Tijd. <laughs> en ik ben zowel lid van uh, Olympia, maar ik ben ook lid van DSS. Ja. Dus vanavond was de wedstrijd aan de overkant van ja. mij een beetje van... Ja, ja. wat zal het worden? Op D6-veld? Ja, de uh, softball was het dan. Ja, dus ja. jij verder kijker mee, kijken. Nee, ik hoorde dat het steeds op de achtergrond uh, ja, okay. hoe het ging. Ik heb hier wel, uh, om, om zes uur heb ik bij daadzaam werk om dat veld droog te krijgen daar. He? Want er stond ongeveer drie meter water op. Dit was hier, ook op dat softballveld. Het was vijf centimeter, hoor. Deze is hè? Hé, mannen, laatste vraag. Tweede helft van de week. Wat gaat het brengen? Meer zon, meer bier, meer vrouwen, meer superhondbal? Nou, ik denk dat gewoon, we, we de dit gewoon kunnen, kunnen, kunnen continueren. Morgen dan, wordt pokken weer. Ja. Je bent een, lekker positief moed moet uh, winnen. Dat heb ik niet bedacht. Oh. Nou, nou, lekker weer. Nee, hoor, Het wordt morgen heerlijk weer. Ja, he? morgen zeiltjes weer. En, ja, mooi. en uh, wat <laughs> denk je van, hij neemt een groot zeil mee. Gaan we eens onder onderzetten. Ja. ja, top. Ja. Ja. Helemaal goed. Ik vind het alleen een beetje lullig voor Peter dat uh, Olympia verloren heeft. Vind ik erg lullig eigenlijk. Is het zo? Ja, drie twee. Het maakt mij als RCH-coach echt helemaal niks uit. kan me niks schelen. Hé, hey, mannen, ik, uh, ik dank jullie. Ik vind één ding vreemd aan tafel. Het bier is dichtgebleven, dus er is iets met jullie aan de hand. Helemaal ik niks. moet morgenochtend sporten, dus ik hou uh, me even in. Over sporten gesproken, hoe was je golf vanochtend? Nee, dat wordt morgenochtend. Ja. Oh, wordt morgenochtend. <lacht> ik ben weer te vroeg. Maakt niet uit. Als het regent, weet je, dan gaat hij volgen. Eigenlijk... <lacht> Pluts je mee en afslaan maar. Mannen, ik dank jullie voor vanavond. Okay. Okay. Op de achtergrond hoor je... Boom, boom, boom, dat is uh, de veestent. Ja. Biertje nemen nog? In de vies? Nee. Er zit mijn dochter, daar ga ik niet bij staan. Oké, okay. lekker naar huis, moeder de vrouw. Sloffen aan, krantje erbij. Nee, Stop, gepensioneerde man, ja. zo kennen we je meer. Mannen, bedankt. Okay, en we zien elkaar vanmorgen. morgen. Dit was uh, de possie met uh, hun reactie op uh, vandaag. De helft van de Haarlemse Hondbalweek. Want we zijn op de helft. Je luistert naar de 107.3 FM dat is Radio Honkbalweek ook te ontvangen via www.radiohonkbalweek.nl Je luistert naar Radio Honkbalweek. We zitten over de helft, kunnen we zo wel zeggen. We hebben vijf dagen gehad, nog vijf dagen te gaan. En wat voor dagen. We nemen even kort met u het programma door voor alle duidelijkheid. Woensdag 14 juli, dat is de dag van morgen. De middagwedstrijd om twee uur is Japan tegen Cuba. Hopen dat Cuba beter in vorm is als vandaag. En Chinese Taipei neemt het in de avond op tegen Nederland. De wedstrijd van donderdag is Cuba tegen Chinese Taipei en in de avond USA tegen Nederland. Vrijdag Japan tegen Chinese Taipei en Cuba tegen de USA. Dat moet een mooie wedstrijd gaan worden. En zaterdag hebben we dan in de middag om twee uur Chinese Taipei, USA en Nederland tegen Japan in de avond vanaf zeven uur. Zondag de 18e, dat is de dag dat normaal gesproken de finale ronde zouden zijn. Maar goed, u kent het verhaal, Venezuela is er niet. Dus het programma is omgegooid. Dus doen we om 11 uur in de ochtend Japan tegen Amerika. En om drie uur s middags, hopelijk echt beter dan vanavond, Cuba tegen Nederland. En dan zit deze 25e Hanemse Hongbalweek er weer op. En gaan we ons klaarmaken voor editie nummer 26. Ook morgen kun je de hele dag weer luisteren naar Radio Hongbalweek. Live vanuit het Piemelier Honkbalstadion. Enrique Iglesias, <laughs> pitbull. Jij know what's happening. We're going to set it off tonight, just go. So. At the club go, on fire yes, Enrique go how I'm how nice. Girl, please excuse me If I'm coming too strong But tonight is an hour We can really let go My girlfriend's out of town And I'm all alone Your boyfriend's on vacation Excuse me if all. I'm misbehaving. be all Trying to keep my hands off, you're your bag me for more Round, round, round, baby, low, low, low if the time, time pass, cause we're I'm on my boy. You know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play. What you give me got me good. Now watch me. It's a different species. Me and DC, let's party on the White House lawn. a wood and him, Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up, Maraca Michelle, let them know that it's on. fuera, a la calle, dale mamita, tira me se baile, dale mamita, tira me se baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move. I like them things you do, like. Dag luisteraars, uh, dit was de uitzending van Haarlem Hoofdwoek uh, van de wedstrijd Nederland tegen Cuba. U heeft het dus kunnen horen, 10-0 winst. En we gaan nu over naar het journaal. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.